barbara streisand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 vem I'm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 che in ogni senso lasci rappiegoti che non so riempire sul davanzale di un tramonto gridano foschi Così.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 La manzale di un tramonto scendono foschi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 Pretty like that. This is International Big Mega Radio Smasher. It's having a good time with you. I'm telling you I, I, I, I had the time of my life. baby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 Een jaar geleden verdedigde hij het besluit om militairen naar Irak te sturen. Hij zei toen dat Saddam Hussein een monster was en dat het Iraakse regime een gevaar was voor de wereld. Hem wordt nu om een toelichting gevraagd. Langs de A27 bij Martensdijk is een lichaam gevonden. De politie is bezig met een uitgebreid sporenonderzoek. Daarvoor zijn schermen langs de snelweg neergezet. Vanwege het onderzoek werd de rechte rijstrook tussen Hilversum en Beeldhoven in de richting van Utrecht een tijdje afgesloten. Dat leidde tot een file. De politie wil nog niets zeggen over de zaak en of het om een misdrijf gaat of om een geval van zelfmoord. Bij een zelfmoordaanslag in Pakistan zijn elf doden gevallen. Dat meldt een ziekenhuis in het noordwesten van Pakistan. De aanslag was gericht tegen een politiebureau dat naast een moskee staat. Onder de doden zijn zowel agenten als burgers. Zeker dertig mensen raakten gewond. Op Schiphol zijn dozen gevonden met snoep waarin cocaïne zit... Een man van 47 uit Amsterdam is gearresteerd. De Marchaucee kreeg argwaan doordat hij opmerkelijk vaak naar zijn bagage bleef vragen. In de snoepjes bleek in totaal een kilo cocaïne te zitten. De Amerikaanse vicepresident Biden is in Pakistan om te praten over de strijd tegen de Taliban en andere islamitische rebellen. Hij wil dat het.